Van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in een natuurgebied bij het Brabantse Kaam is onder controle. Dat meldt de brandweer. Tot in de verre omtrek waren rookwolken te zien. Een asielzoekerscentrum in de omgeving moest deels worden ontruimd. Zo'n 40 mensen zijn elders opgevangen. Ongeveer 60 hectare natuurgebied bij Kaam is in vlammen opgegaan. Strijders van islamitische staat hebben de Iraakse stad Ramadi in handen. Dat zegt een woordvoerder van de provinciale regering. Eerder werd al bekend dat de terreurbeweging een belangrijke legerbasis had veroverd. Die dienst deed als commandopost van het Iraakse leger. De Iraakse premier heeft zijn troepen opgeroepen niet op te geven en door te strijden. IS claimde eerder vandaag al dat ze de stad helemaal hadden ingenomen. Maar volgens Iraakse autoriteiten zouden troepen zich in andere delen van de stad hergroeperen om door te vechten. Het tijdelijke staakt het vuren in Jemen is om tien uur Nederlandse tijd afgelopen. Een verlenging ervan lijkt uitgesloten. Het bestand heeft maar stand gehouden. Vooral in de hoofdstad Sanaa hebben mensen even rust gehad. Maar op de meeste andere plekken zijn de gevechten gewoon doorgegaan. In Saudi-Arabië is vandaag een conferentie begonnen die moet leiden tot een blijvend bestand. Maar de Houthi-rebellen willen daar niet aan deelnemen. In het Amsterdamse park Frankendaal hebben enkele tientallen mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van twee aardbevingen in Nepal. Onder hen waren zo'n 25 mensen uit het land zelf. De aanwezigen staken kaarsen aan en hielden een minuut stilte. Ook werd er een gedicht voorgelezen. Het dodental van de twee aardbevingen die Nepal in korte tijd troffen is inmiddels opgelopen tot ruim 8.500. Feyenoord ontslaat Fred Rutte, dat laat de 52-jarige trainer weten aan de NOS. De club besloot te breken met de trainer nadat met 3-0 was verloren van Pek Zwolle. En door die nederlaag is de club veroordeeld tot het spelen van play-offs voor Europees voetbal. Donderdag speelt Feyenoord het eerste duel in de play-offs uit tegen Herenveen. Het weer, morgen is het bewolkt en van het noordwesten uit gaat het regenen. In het zuidoosten komt de regen later en wordt het 18 graden. Op andere plaatsen is het koeler. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 En mijn ouders, uh, die gingen naar de Hervormde Kerk, en dan moest ik, uh, nou, daar ging ik dan ook naartoe. En zo heb ik een beetje, het, uh, wel een uh, christelijke achtergrond. Maar tijdens mijn tienerjaren, uh, heb ik eigenlijk uh, de kerk vaarwel gezegd. En de reden daarvan was dat ik dus uh, verschillende dingen zag.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 Wat heb je dan gezien dan? Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat heb ik ervaren dat ik dus mensen zag... die... Uh, waar wij 2000 jaar over gedaan hebben... dat hebben hun in 30, 40 jaar beleefd. Ik zag dat Papua's met een, uh, een been door hun neus... zitten op een vorkheftruck. <laughs> en die mensen die waren zo uh, open eigenlijk voor het evangelie... want zij... Uh,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 Okay.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 Ze kwamen ergens in een land en dan uh, had je een line-up man, noemen ze dat. Dus iemand die gaat voor het schip uit en die uh, probeert overal ingangen te krijgen...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 Uh, maken ze deel uit van die gemeente. Ja, en dus samen met elkaar ben je een gemeente van God een, een, een kerk van God zeg maar en um, uh, jij, jij bent ook in uh, een evangelisatiebus betrokken uh, ja. jullie staan op de Botermarkt en in Schalkwijk in Haarlem, Kan je daar iets meer over vertellen? Wat doe je daar?